Deze week in het online programma Gnosis is nu Week 10 de bergrede. In de maart en maart richten wij ons op een tweetal boeken: Het Licht der Wereld en Het mysterie der zaligsprekingen. Hierin staan grepen uit de bergreden centraal. Je vindt ze in het Evangelie van Matthäus, Woorden van Jezus gesproken op de Heilige Berg. Ongeveer 2000 jaar geleden klonken zij op en ze zijn nu nog hoogst actueel. Je ziet de ontmaskering van schijnwaarden. Je bent moe van de misleiding, de geestelijke armoede, de valse schittering en de trieste machteloosheid. Niet alleen van hogere instanties of instituties. Ben je zelf ook niet besmet? Herken je dit niet in jezelf dat ook jij bent aangetast? En nu zijn daar de tijdloze, troostrijke woorden waarvan je de waarheid direct kunt herkennen. Woorden die klonken voor een ieder, toen, nu en altijd. Versta deze woorden met een open, ontvankelijk hart laat de betekenis doordringen tot in de diepste kern van je wezen. Dat diepste innerlijk is het oeratoom. Het is het geestvonkatoom dat nog slaapt. Maar het wil weer gaan leven en vibreren. En kan dat ook in de straling van het heilzame licht dat vanuit deze woorden op de werkelijkheid valt? Deze woorden Wijzen een weg naar binnen. Een negenvoudige weg als een bergopwaarts klimmend pad. Het staat iedereen vrij te reageren op deze vibratie, deze roep van binnen. Het enige wat je hoeft te doen is je over te geven aan deze ene weg ten leven. Vertrouw je toe aan de bevrijdende voorwaarden in volle vrijheid. Laat deze stralingen toe in je eigen levenssysteem en treed zelf geleidelijk aan terug, dat zelf dat daar steeds maar niet in slaagt en ook nooit zal slagen om de plaats in te nemen van het oorspronkelijke zelf. Dat zelf kan alleen sla slagen door volstrekte overgave aan dat oorspronkelijke Zelf, het oerzelf, het waarachtige eeuwigheidswezen, het wacht geduldig tot je ik het hoofd wil buigen, tot het ik bereid is in alle toonaarde te gaan zwijgen om plaats te maken voor de ware innerlijke vrede. Daarover gaan de woorden in de bergreden. Toen gesproken, nu gesproken. Ook tot jou gericht. Wil je het verstaan? Tot negen maal toe wordt er aan het begin van de bergrede gezegd: zalig zijn. Niet zalig worden, maar zalig zijn. Zaligheid is een toestand van het hoogste geluk, een waarlijk bevrijd zijn. In een gnostiek lichaam bevinden zich uiteraard vele strevende leerlingen. Zij zijn op weg naar het vaderhuis en reeds in dat stadium worden zij begroet met het negenvoudig herhaalde zalig zijn, met de nadruk op zijn. Al het zich bevinden in het lichaam van de geesteschool, natuurlijk als serieuze leerling, maakt de bevrijding tot een feit. Dat nu is het typerende van het gnostieke leven. Het brengt niet het hoogste geluk, maar het is geluk. Het is zaligheid. De gnostieke wereldhistorie is er om te bewijzen dat de gnostieke mens altijd een blij en gelukkig mens was en is, wat hem of haar in de gang van deze wereld ook mocht overkomen. De ervaring, ik ben op weg, en terwijl ik op weg ben, treedt het licht mij tegemoet. Het licht overdekt mij, het komt in mij, het verlaat mij niet meer bij dag nog nacht. De roos bloeit, zij geurt met lieflijke geuren. Ik ga een rozengang, waarop het licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een gids is. Wie uit zulk een ervaring leeft, zou die niet gelukkig zijn? De gang door de diepten van de tijden kan zo iemand toch nimmer wezenlijk deren? En wij, wij kunnen op dezelfde wijze ervaringsbewust worden en blijven. Het gaat er maar om dat u uit een werkelijke, innerlijke behoefte met geheel uw wezen gaat uitzien, gaat hunkeren naar het licht. Je kent zeker nog wel dat liedje 3x3 is 9, ieder zingt zijn eigen lied. Dat lijkt een toevallig ruimduintje, leuk gevonden, maar niks zeggend. Dat is ook zo, totdat je het opnieuw leert beluisteren. Dan kun je ontdekken dat achter dit eenvoudige lied oorspronkelijke kennis schuilt. Namelijk deze dat de ware, oorspronkelijke mens kan opstaan, dat hij wordt opgericht als het mysterie van de negenvoudige mens die tot een nieuw leven wordt gevoerd. Negen is het getal van de mens in volle glorie. De mens zoals die van de aanvang is bedoeld. Deze mens, deze nieuwe mensgestalte, deze mensheid, wordt opgebouwd uit negen zielenaspecten. Ze worden ook wel genoemd de negen zaligheden. Ze zijn herkenbaar als de zaligsprekingen. De ware ziel laat zich herkennen in negen eigenschappen de ware ziel, die zich arm weet aan geest, die zich vertroost weet, die zachtmoedig is, die verlangt naar gerechtigheid, die barmhartig is, die rein van hart is, die vreedzaam is, die kwetsbaar durft te zijn omwille van de gerechtigheid, die bereid is veracht te worden als het zuiverste bewustzijn dat van je verlangt. Deze zielenkwaliteit is niet iets dat je zomaar overkomt. Integendeel, daar werk je vol bewust naartoe, omdat je steeds meer gaat inzien wat echt is en wat niet omdat je steeds meer verlangt naar deze heilzame werkelijkheid. Omdat je steeds meer bereid bent jezelf over te geven aan deze nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die in wezen zo oud is als je ware zelf. Het is aan jou om jezelf vorm te geven aan deze negen voorwaarden. Je eigen lied te zingen je eigen klank te laten horen en alles zingt mee vibreert mee als eerste de geestgestalte in zijn drie hoge aanzichten de goddelijke geest de goddelijke wil de levensgeest de christusgeest het goddelijke zelf dat straalt in jezelf de menselijke geest die het hele plan gaat volvoeren. Ten tweede, de zielengestalte, die zich drievoudig in je bloed uitdrukt, je verstandsziel in een vurige gestalte, je aandoeningsziel, die verlangt naar het heil, je bewustzijnsziel, dat is de werkzame levensgestalte. En als derde je lichaam, dat trilt in drie verfijningen. Je denkvermogen, dat een zuiver beeld vormt, je begeerte lichaam, dat nieuwe levenskrachten aantrekt, je stoflichaam, die alles openbaar en zichtbaar maakt. Ja, alles klinkt mee om je als herboren geestziel welkom te heten. En ieder zingt zijn eigen negenvoudige levenslied.